Een groot alarm in Midden-Limburg nadat een tankwagen met zoutzuur op de A73 betrokken was geraakt bij een ongeval en opengescheurd. Het gebeurde ter hoogte van Linden tussen Roermond en Maasbracht. De snelweg is afgesloten en in de regio is het luchtalarm afgegaan. Omwonenden moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. Auto's die achter de vrachtwagen zijn gestrand stonden in een gifwolk. Automobilisten zijn geëvacueerd en naar ambulances gebracht voor controle. Een ambtenaar die geschorst was vanwege ICT-problemen bij het ministerie van Defensie... heeft daarna de Nederlandse Zorgautoriteit geadviseerd over informatiebeveiliging. De man werd afgelopen zomer op non-actief gesteld... omdat hij mede verantwoordelijk was voor de aanhoudende ICT-problemen. Defensie detacheerde hem daarna bij de NZA. Daar stelde hij de afgelopen maanden een plan op voor de ICT... en informatiebeveiliging van computersystemen. De NZA bevestigt berichtgeving hierover van het NRC Handelsblad. De zorgautoriteit was op de hoogte van zijn geschiedenis bij Defensie... maar zegt dat hij ook goede referenties had. De NZA zegt verder dat zijn werk wordt gecontroleerd door anderen. Opnieuw is in Brabant een grote organisatie voor huishoudelijke hulp failliet gegaan. De rechtbank in Den Bosch heeft Pantijn huishoudelijke hulp op eigen verzoek failliet verklaard. Het faillissement is volgens Pantijn een gevolg van de bezuinigingen in de zorg. Het salaris van de huishoudhulpen is hoger dan de vergoeding door de gemeente, zegt een woordvoerder. Bij Pantijn werken 1800 huishoudhulpen. Vorige maand werd de West-Brabantse thuishulporganisatie Thebe met bijna 2000 werknemers ook al failliet verklaard. De Franse Justitie heeft sinds de aanslagen van vorige week meer dan 50 zaken geopend die te maken hebben met het verheerlijken of verdedigen van terreur. Er zijn tot nu toe vijf mensen veroordeeld. Een man van 34 kreeg vier jaar cel. Het weer geregeld buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw, ook af en toe zon, is 5 à 6 graden. Morgen veel regen en wind. Langs de kust is kans op een zware storm en het wordt 9 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad is er een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen de knooppunten Diemen en Muidenberg staat 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu de vinieljaren... Once a anyway. Alright, we'll do it. One well, condition, you've got to join in sing along, right. I took a good life persuaded. in a club down in the sofa Oh, we champagne? It is just that -la. <laughs> She walked she up to me and she asked me to dance I asked her her name and in a dark brown voice She said Lola, l o -L -A. Kom, Die uh, eigenlijk bijna nog groter zou worden dan de originele, de originele singleversie uh, die uh, uit 1970 was. <coughs> of 1972, wat stond er nou? Even kijken hoor. Even kijken, ik weet niet meer wat er stond. Uh, even kijken hoor, wat, wat stond er nou? Uh, even kijken hoor, moet ik even goed kijken. Uh, nee, nee 19, 1970. Ja, 1970, ik zei het toch goed. <coughs> die 1970 scoorden ze dus deze giga-hit eh, met singeltje Lola, nummer dat handelt over een travestiet. Uh, maar dat had u al begrepen natuurlijk. En uh, dat was toch wel het, het leuke van de Kings. Hè? Dat, ze, dat, ze, ja, dat ze dat ze een aantal van. Uh, ze begonnen natuurlijk met ruige rhythm and blues. Met You Really Got Me. And all day and Not till the end of the day. En uh, where have all the good times come. En dat werd steeds meer ging Ray Davies een beetje de kant op van de ja, de folk en de, de English uh, um, ballroom muziek en zo, dat soort dingen. Uh, en dan ging je steeds meer die kant op. En ging je ook bepaalde types uit de maatschappij natuurlijk leuk beschrijven. Zoals bijvoorbeeld uh, The Well Respected Man. Het verhaal over een meneer die uh, ja, uh, alles deed wat zijn moeder al gezegd had. Uh, dan verder Dedicated Follower of Fashion. Oftewel zo'n figuur die alle modewinkels afloopt en zich altijd volgens de laatste mode kleedt. Dandy, eigenlijk hetzelfde soort verhaal. Uh, Mr. Pleasant, ook zo'n. Uh, Zo'n meneer die uh, het niet zo nauw nam met uh, wat gebruikelijk was. En natuurlijk, Lola, die paste uitstekend in, dat tra in die traditie. The kings dus. En we gaan door met, uh, even kijken hoor. Oh ja, Doobie Brothers, tuurlijk. <laughs> ik was er even uit, ik moest even weer uh, erin komen. Blackwater heet het nummer. Hier zijn de Doobies. And that paddle will bump Black water keep rolling all fast Just the same Oh, oh black water keep on rolling Mississippi moon won't you keep on shining on me Oh black water keep on rolling Mississippi moon won't you keep on shining on me Oh black water keep on rolling Mississippi moon won't you keep on shining on me I'm yeah. yeah. with your daddy all night long I like to hear some fucking Dixieland pretty mama come and take me by the hand a lot hand take me by the hand, hand. pretty mama, mama come and dance with you dance your daddy with all night long I like to hear some fucking Dixieland pretty mama come and take me by the hand a lot hand take me by the hand pretty mama come long. and dance with your daddy all night long I like to hear some funky Dixieland <laughs> By the name by the name. Name. Dus een funky Black Blackwater heette dit nummer van uh, de Doobie Brothers. Een compositie overigens van Patrick Simmons. Ook een van de leden van deze geweldige band die in de jaren 70 grote hits had. Onder andere dus met Tom Johnston als uh, liedzanger. En verder natuurlijk met Michael McDonald als uh, leadvocalist. We gaan weer naar uh, Carlos Santana. Terug naar het jaar 1969. Zijn allereerste album... En er zouden er nog uh, velen, velen komen. En hij is natuurlijk nog steeds actief, die Carlos. En hij maakt ook nog steeds platen. Dus uh, wat dat betreft uh, is het een uh, behoorlijke carrière, mag je wel zeggen. Het album is dus uh, dit jaar 46 jaar oud. Ja, 46 jaar oud. En uh, we gaan er nu van draaien. Persuasion. Dit is Carlos Santana. Jong, hij was er al. Nou, oké, okay, dus Carlos, <laughs> Carlos Santana was dat. einde. Ja, een beetje Abdrupteinde, ja, dat moet je wel stellen. Uh, Carlos Santana dus. En uh, dat nummer, dat heet uh, Persuasion. We gaan verder met de Kings. Alweer, ja, de Kings. Die zijn in de beurt gewoon. All day and all of the night. Hier zijn ze. met een van hun allereerst... tweede grote hit, denk ik. De eerste was uh, You Really Got Me... en dit was volgens mij de tweede All Day and All of the Night. <coughs> Rage, rhythm and Blues... ook in die tijd. En uh, later zouden de Kings dus uh, overgaan... naar een wat meer music hall... en uh, folkachtig repertoire. Met dan ook natuurlijk nog teksten... die uh, bepaalde mensen in de... schijnwerper zetten. Bepaalde uh, mannen vooral. Uh, we gaan door met... Ja, waar ben je eigenlijk? <laughs> uh, doe, maar, doe maar de Doobie Brothers Doe maar de Doobie Brothers yeah. Oké, okay. nou dan doen we dat Welk nummer? Uh. Ik zat even niet op te letten dames en heren Dan weet ik niet wat er komt Aha, Rockin' Down the Highway Rockin' Down the Highway Die zijn de Doobie Brothers Down the highway en dat waren de Doobie Brothers die uh, oorspronkelijk bestonden uit Tom Johnston, uh, Patrick Simmons, uh, John McVie, uh, John Cohen, Guy Allison, Mark Rosso, Ton, uh, Tony Pia en Ed Toth. Dat waren de oorspronkelijke mensen. De Doobie Brothers begonnen natuurlijk al uh, al vroeg in de jaren zeventig en het succes heeft heel lang geduurd, uh, steeds met uh, Tom Johnston als uh, leadvocalist. Alleen, uh, ja, op een gegeven moment liep het met Tom niet zo goed af. Hij had al uh, last van uh, van maagbloedingen. He, hij had al een keer afgezegd voor, voor een concert dat ze samen zouden geven met Olivia Newton-John, Chicago en de Beach Boys. En even um, niet lang daarna werd hij in het ziekenhuis opgenomen en werd, moest hij dus vervangen worden. En dat werd dan uh, die vervanger werd uh, Michael McDonald. En zo ontstonden dus bij de Doobie Brothers de zogenaamde McDonald Years. Nou, van beide periodes uh, staan stukken op deze LP. En dit was. Uh, dit was dus wederom met Tom Johnston. En dat nummer, dat heet Rocking Down the Highway. Santana nu. Carlos Santana. Nou, de bezetting heb ik wel al genoemd. Dus dat hoef ik u niet meer te doen. Dat hoeven we niet meer te doen. Dus gaan we gaan luisteren naar muziek van het allereerste album van deze rasgitarist. En het nummer heet Treat. was dat van het eerste album van Carlos Santana en zijn band. Eigenlijk toen nog gewoon Santana. Carlos was er nog niet bij. Ja, die was er wel bij, maar die werd niet genoemd. Gewoon Santana dus. En het eerste album, 1969, was dat, en dit nummer dat heette dus, Street. We gaan door met de Kings. Van het live album. Dus overigens een, een dubbel album van de Kings. Dus volgende week krijgt u meer, maar dan krijgen we deel 2. Deel want daar komen we vandaag niet eens toe, denk ik. Dus, uh, nee, dat gaat niet worden. Nee, dat gaat niet worden. We draaien vandaag gewoon album 1. En dan volgende week pakken we hem nog een keer. Ja, dat is lekker makkelijk. Hoeven we niet meer na te denken wat we, wat we meenemen. Nee, dan hoeven we maar tweede bij te verzinnen. Ja, zo is dat. Dus volgende week uh, pakken we het uh, tweede deel van dit uh, live concert van de Kings. Het is een dubbel, dubbel LP. Dus zo doen. Kan makkelijk. En we gaan naar uh, de Kings. Ik zei het al. Daar waren we mee bezig. En dit nummer heet 20th Century Man. 20th Century Man. Ja, dat zei ik. <laughs> of machinery, a mechanical nightmare. it's a wonderful world of technology, napalm, hydrogen bomb, biological warfare, this is the 20th century, but too much acquisition, this is the age of insanity, what has become of the green peasants? Gangs van het album One for the Road. En uh, dat is een uh, album dat uh, uit uh, 4, uh, 4 juni 1980 is uitgekomen. En uh, nou ja, u heeft er vooral een paar uh, mooie dingen van gehoord, onder andere uh, Lola natuurlijk. We hebben vooral de Good Times Gang hebben al gedraaid. Maar dit was uh, 20th. Uh, 20th. Zeg maar, 20th. Century Man. Nou ja. Zo gaat het allemaal goed. Uh, we gaan door met, uh, met, uh, met de Doobie Brothers. En van de Doobie Brothers van het album Best of the Doobies gaan we draaien. Jesus is just alright with me. En toen bleef het stil. Just Alright With Me. nummer dat we ook uh, trouwens nog kennen in een uitvoering van uh, The Birds. Doobie Brothers waren dit. We gaan gauw door, want uh, ik wil het volgende nummer zeker helemaal kunnen draaien. Uh, van uh, Santana's eerste uh, album. En uh, we slaan er even eentje over. Misschien dat er nog een stukje van komt, maar ik wil eerst deze graag uh, even aan u laten horen. Het nummer waarmee ze onder andere ook op Woodstock zeer veel indruk maakte. En dat heet Soul Sacrifice. Hier is Santana. Het blijft een wereldnummer. Dit Soul Sacrifice. En u hoorde hem nu eens een keer. is een uh, volledige lengte. En dat is de moeite waard. En ik zei het al. ze speelden het stuk zo ook op uh, Woodstock. In, als je de film Woodstock gezien hebt. Of de LP Woodstock toevallig in je bezit hebt. Daar staat dan de live versie op. En die is mo zo mogelijk nog energieker dan, uh, dan, uh, dan deze versie. En is, dit is al zo mooi. Soul Sacrifice. Santana van het eerste uh, album dat ze uitbracht in 1969. We gaan, uh, denk ik, een beetje naar het eind. Ik weet niet hoe de klok ervoor staat. Kan ik hier vandaan niet zien? Nou, hè? valt mee. Dat valt mee. Dat oh, valt mee. Oké, okay. je mag ook je microfoon opzetten hoor. Dan kan we gezellig praten. Ja, nee, uh, de klok valt mee. Dus ik kan hierna nog eentje. En dan kan er hierna nog ja. eentje. Nou, dat is mooi. Dan gaan we nu de kings draaien met Stop Your Sobbing. Een nummer dat uh, ooit ook nog eens uit werd gevoerd door de Pretenders. Stop Your Sobbing was dat, een nummer dat uh, uh, omdat hij toen uh, in die tijd ook getrouwd was met Chrissy Heinde van de uh, Pretenders. Ook nog eens in een versie van de Pretenders uh, op de plaat, dus het Stop Your Sobbing dus, de Kings... Jongens, time flies, als je veel plezier hebt. En er uh, is dus nu ook weer zo. We zijn alweer toe aan het laatste nummer van uh, de Doobie Brothers. En dat is een cover. Dat is een uh, nummer van, uh, van Motown. Het nummer is geschreven door Holland, Dozier en Holland. En nu horen we de uitvoering van Tom Johnston en de Doobie Brothers. Take me in your arms. En dat is de laatste voor vandaag. Hoop ik. Dat was hem dan voor vandaag. Het zit er weer op. We hebben het weer gehad. Dit waren de vinyljaren van deze 14 januari. Volgende week zijn we er weer. En uh, met dit programma natuurlijk. En morgen ben ik er natuurlijk uiteraard weer. Voor ZFM Lunch om 12 uur. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot morgen.